De situatie in de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui, is volledig uit de hand gelopen. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen. Het land wordt geteisterd door een gewapend conflict tussen christelijke en islamitische milities. Daarbij wordt volgens de hulporganisatie uitzonderlijk geweld gebruikt. Zo worden burgers, vaak jonge mannen, mishandeld en met machetes bewerkt. En volgens Artsen Zonder Grenzen worden zelfs gewonden in ambulances en ziekenhuizen gelinst.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 Schaatser Mark Tuitert kan in februari op de winterspelen in Sochi zijn olympische titel op de 1500 meter verdedigen. Op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen won hij de afstand en daarmee ook een ticket voor Sochi. Koen Verwijk kwalificeerde zich ook voor de 1500 meter. En bij de vrouwen plaatste de 35-jarige Karin Kleiberker zich verrassend voor de olympische 5 kilometer naast Yvonne Nauta. Het weer. Aan de kust staat een harde tot stormachtige windkracht 7 tot 8... met op de wadden soms zware windstoten. Verder enige tijd regen. Komende nacht wordt het droog met minimaal rond 4 graden. Oudejaarsdag begint droog met geregeld zon en het wordt 6 tot 8 graden. Maar in de namiddag en avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Vanavond blikken we terug op 2013. En dat doen we met een heuze Today eindejaarsquiz. Twee teams strijden hier anderhalf uur lang... om de titel Grootste BNN Today Kenner Ooit. Want het is onze aller, allerlaatste uitzending. Ja, ik moet nog niet huilen, maar dat gaan wij zien of dat gaat komen. Ja, denk je dat? Ik heb geoefend vanmiddag ja? om het droog te houden. Ik Goed. heb er vijf euro op staan. Dus ik hoop het Team 1, Sievert van Liene en Rianne Meijer. Sievert, onze politieke man. Rianne, onze glamorama, onze entertainment dame. Lucie Kink. Onze oude mannetje van de radio, natuurlijk. En mijn eigen moeder, Paula Veenhoven, dat is team 2. Rolof is de quizmaster vanavond. Rolf, hoeveel staat het? Ja, het is, het is nu al een epische slagpartij aan het worden. We zijn een half uurtje bezig en het is 11-2. Het is voor? Is uh, voor team Veenhoven-Ikink. Ja. We een beetje op een landslide te <laughs> nou, op te lijken. Ja, ja. We zijn er ja, nog ja niet, nee, maar wacht, er komen nog de thema's entertainment, politiek. Yay. Dus Rianne, uh, het, uh, dat uh, komt wel goed. Maar we beginnen met de categorie rellen. roof Ja, het is dus een Rolf. jaar van de rellen. Was het, hè. We hadden ruzie met de Russen. Het ging over Zwarte Piet. Dat was de Gordon rel over nummer 39. En daar ging het ook over in onze vrijdagshow. Luister even mee naar een stukje discussie... tussen Boris van der Ham en Lamia Auruwai. Lamia, jij, jij twitterde... Racisme toewijzen, lompheid... Praat racisme nog niet goed? Ja, precies. Dat wilde ik eigenlijk nu ook zeggen aan Boris. Dat, dat hij het vaker doet en dat hij het ook doet over homo's en over vrouwen. Dat praat natuurlijk niet goed dat het ineens wel oké okay is dat hij dat doet of zo. Dat ja, doet hij altijd. Ja, ja maar, dus, dus, ja, maar dus. Ja, maar ja. Ja. Ja. Ja. ik vind. Ik vind bedoel, oh, iemand ik... maakt. al. wacht even hoor. Want even om dit argument in een, ander, in een andere context te zetten. Iemand uh, uh, uh, uh, neemt geen vrouwen aan en geen homo's en geen racist. Nou, hij doet het eigenlijk bij iedereen. Dus dan is het niet. Nee, nee, nee, sorry. Ja, maar even, nu om dat even, argument even, ook in een andere context even, te plaatsen. Nee, nee, dat zeg ik juist niet. Nee, dat zei hij helemaal niet. Er was een hoop te doen over hoe we in ons land omgaan met nieuwelingen en minderheden. Dus eh, behalve de vraag of Piet niet gewoon een racistisch fenomeen is... is er natuurlijk nog een andere reden om het fenomeen Piet op te doeken. Namelijk deze. Heb je het grote nieuws gehoord? De rust in de stad het real verstoord. Sinterklaas is onderweg. Geef het door, het is geen grap. Wat doe je nou? Tekeningen zijn niet van jou. Voor Luc en Paula, hoe heet deze Piet, die sinds 2008 onze jeugd vergiftigt... met nummers als Over oh, Wat een Feest en Waar is Toch de Pakjesboot? Oh, dat weet jij wel, Luc. <lacht> ik twijfel dus of coole Piet Diego, of Jochen van Gelder. <lacht> Eén van de twee. Maar dan ga ik... Ja, moet ik het zeggen? Ja, zeg jij het ja, Volgens mij is het Jochen van Gelder. Nee, dat is... Nee? Nee, nee, nee, nee dat is niet. Oh. niet. Ah, nee. In de rebound dan, voor een puntje. Nou ja, dan is het Diego, gok ik zo maar. Ah. Heel goed. Ah. Het is Koele Piet Diego zelfs. Een ja, volledige naam. <laughs> ja, ik zit ja, voor een achternaam. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Snel door. Ja, daar Gordon, want die ontpopte zich dus ook wel als een racist. Which number are you singing? Number 39 with rice? Oh. Oh, Oké, okay. are you studying? <laughs> Welke naam komt het meest voor, jongens, bij Chinese restaurants? Is dat A, Shanghai? De, Chine de Chinese muur of drie 3C. Uh, China Garden. Hmm. Wat zou je denken? B zou ik denken. Ja? ja die bij mijn dorp heet het ook zo. Ja, bij mij ook. Dus <laughs> dat vind ik een mooie ja, steek. Dus dat wordt uh, de Chinese, Chinese muur, muur, begrijp ik. Oh. Nee. Luc en Paul, hoe heet de Chinese jullie dorp? Ja, ik, ik heet tegenwoordig alleen nog maar sushi natuurlijk, maar. Uh, <laughs> uh, <laughs> ik zou zeggen China Garden. Ja, China Garden. Nee, het oh, is Shanghai. Wacht het iets. je dat nou? Nee. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. Knoe eruit. Geen punten voor de Chinees. Gaan we naar een ander relletje. Een OV-relletje. Over de vira. Het volgende station is Brussel-Zuid. Als hij zou rijden tenminste. Maar ja, dat doet hij niet. Klering, klering, klering, klering. Ja, ik hoorde vanochtend dat ze ermee gestopt zijn. Zijn er nog mensen die de Vira nemen? Spoor 10B, Rotterdam, nagelnieuwstation... waar de high-speed witte trein van de Italiaanse makerij... hij valt nogal stil, dat, en dat is ook uw ervaring. Ja. De Vira, god hebben zijn ziel. Sinds 15 december heeft de verbinding Intercity Direct... maar dat heeft voor de vertragingen geen gevolgen, bezweert NS. De Vira treinen werden gemaakt door een Italiaanse fabriek... in de naam van de fabrikant. Luister goed... Luc en Paulen. In de naam van de fabrikant zit een Nederlandse stad. Hoe heet die stad met carnaval? Oh. A. Lampengat. <laughs> B, A. Lampengat, B. Kielegat. Of C. Krabbegat. Oei. Is Lampgat Eindhoven? Moet Breda zijn? Uh, kielengat? Kilegat. Ah, we hebben vast allemaal kiel aan. Kielegat. Kielegat. Ze hebben vast hey. allemaal kila aan. Ja. Dus ja. Ja, ja, ja, ja, ja. hoor. Ja, echt. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, Nou ja, ik sta versteld, man. Van je eigen moeder. Ja, ja, ja. Maar ook Hoezo? die redenatie daar. Ik weet niet of het klopt, maar... Ja, ik, ik, ik ben wel eens in Breda geweest. Ja. Oh ja? Dat is geen geval. Dan ah, hadden ze oh. inderdaad allemaal kila aan. Maar ik sluit niet uit dat ze in <laughs> andere steden ook allemaal kila aan hebben. Ja, precies. dat. het hele jaar door Kila aan. Nog even de info. De fabrikanten het dus Ansaldo Breda. Maar dan moest je van papa zeker? of? Heel, nee. heel lang geleden zijn we er een keer geweest. Ja, oh ja oké. Okay. <laughs> nee, maar kijk, mijn vader komt uit Brabant, vandaar. Ja, ja. Goed, de dus volgende. 2013 zou voor altijd de boeken ingaan. als het jaar we in Nederland en Rusland. hun warme banden bezegelden in het vriendschapjaar. Het jaar van de vriendschap, maar dan vooral in naam. Het Russisch-Nederlandse feestjaar werd gedomineerd door ruzies en incidenten. Eén keer trek je de conclusie. Zo werd er tijdens een bezoek van president Poetin... aan Nederland flink gedemonstreerd. Pleegde een Russische asielzoeker zelfmoord in zijn cel. Is er gedoe over een actie van Greenpeace. En werd een Russische diplomaat in Den Haag gearresteerd. Ja, schitterend was dat. Echte vrienden, wij in de Russen. Pure genegenheid allemaal natuurlijk. Hè? Onderdeel van die rel relletjes waren ook twee boycotts van Nederlandse producten door de Russen. Rianne en Siwert, wat mocht er dit jaar niet meer... van Nederland naar Rusland? A... Kip- en snijbloemen. B. Varkensvlees en maisveevoer. Of C. Kalfsvlees en aardappelen. Oei. Uh... Ik dacht dat het in ieder geval de bloemen waren. Dat maar ik durf echt niks meer te zeggen. Het <laughs> wordt heel gênant <laughs> dit. Moet je, moet toch... We, gaan voor de We gaan voor die met de bloemen. Die met de bloemen. Nee, oh, <totstuk> Dan is er nog de keuze uit varkensvlees en maisveevoer... of kalfsvlees en aardappelen. Ik dacht dat het volgens mij sowieso iets met aardappelen was. Het kastlees weet ik niet. Aardappelen, aardappelen. Aardappelen okay. en uh, kalfsvlees. Ja, ja dus het gaat, op het gaat het allemaal op de oe! grote hoop, hoor. Nou, het Puntje, kalfsvlees en aardappelen. Die aardappelen gelden trouwens voor de hele eet. <güls> Hou jij de score bij, of moeten we dat zelf eigenlijk nee, ik ben hier druk aan het turven. Ja, ja, oh, ja. Het is uh, 15-3 <güls> ongeveer. Heeft het nog <güls> zin om te turven? Ja, nee, dit, 14 uh, uh, dan ja. Moet ik zei, alles kan nog veranderen. Ja, alles kan ja. nog veranderen. Ja. <güls> ja. Um, wat in een, in een, een parallel universum. Wat vind jij, Luc? Er is natuurlijk veel discussie over wel of niet naar Sochi. Moeten we, als in moet de koning en moet Rutte gaan gaan? Ja, dat, nou ja, ja, denk ik wel. Ja, ja. Ja? Want uh, het, is, uh, het is sport. Dus, uh, want als je, uh, je kunt dat klopt. Niet, ja, maar <laughs> je kunt niet alles koppelen aan, aan de politiek, vind ik. En je moet ook gewoon. Er op... ja, gaan natuurlijk heel veel mensen niet. Ja. Obama, Merkel, Hollande. Ja. Maar, ik vind zelf, ik vind het maar best, Merkel ik... gaat bijvoorbeeld nooit. Hij ja. houdt gewoon niet van sport. En wordt dan wordt er nu verkocht dat ze een soort van boycott gaat doen. En ik vind het ook wel een beetje. Ja, als, je, als, je, als je echt vindt dat, het, dat, dat dat heel belangrijk is, doe er dan ook wat meer aan dan alleen niet komen op een sportfeestje zoals? Nou ja, Obama stuurt volgens mij een, een lesbische koop. <laughs> wat was de, wat stuurt? Ze? Oh ja, en die, ja, die stuurt ja. in plaats een van. Tennesseer toch? Tennister. Ja, tennister. Ja, tennister. Ja, ja, Wat wat op zich een mooi gebaar is. Maar goed, hij kan natuurlijk ook zeggen van, nou, weet je wat, uh, Poetin, we, we gaan eens een keer uh, tien gesprekken met elkaar voeren, wat uitgebreider of zo. Ja, maar dan doen we dan wat ja, meer, dan meer aan? dat ze toch achter de schermen ook allemaal? Ja. Wel, wel, wel gaan vinden jullie ook? Ja. ja het is dus elke keer zo laat ook. Dan ja. is dat al jaren bekend en dan hebben die mensen jaren getraind en dan gaan wij roepen dat ze er niet mogen ja, gaan. Dat heb je die brief van Muiswinkel vandaag gelezen ja. in Volkskrant. Ja, maar elke van mijn winkel was gewoon ah. weer verkleed als zwarte Piet tijdens zwarte Pietenfeesten. dus qua principes <lacht> <Zo>. <lacht> terwijl hij er eerder een heel betoog dat zwarte Piet wel ja. wat minder zwart mocht ja en had die, en was heeft weer... hij was hij nu zich ook in zijn pak dus misschien maar het heeft ook Moet helemaal niks zijn met Olympisch gedacht houden maar dan kom je juist nee. met elkaar om een beetje de verschillen opzij te zetten en elkaar een keer te ontmoeten het, kan ook, het kan ook wel juist. Ik bedoel, het kan versterkend werken natuurlijk. Dat, uh, dat er heel veel mensen zijn die toch op een andere manier gaan denken. Juist omdat daar ja. de Olympische Spelen zijn. En, en dus met andere invloeden uh, in aanraking komen. Goed, next zou ik zeggen. Rolf. Ja, Luc en Paula zijn weer. Die oh. <laughs> ja, we hebben nog geen punten. Ga jij het goede Vana... antwoord zeggen of ik? <laughs> <laughs> we gaan het over oost europeanen hebben. Vanaf overmorgen mogen Bulgaren en Roemenen hier werken staatssecretaris Wekers die kwam eerder dit jaar al in de knel... omdat Bulgaarse bendes hier huur- en zorgtoeslagen toeslagen in... waar ze helemaal geen recht op hadden. Maar ze komen wel, hoor de Oostblokkers. Dus we doen even een cursusje Roemeens alvast. Aan jullie de vraag, wat wordt hier gezegd? En het is een open wat? vraag. Nee hoor, nee. <laughs> <laughs> um, Antwoordoptie A is, waar blijft dat geld van Treintje Oosterhuis? B is hoeveel weegt het treintje Oosterhuis? Of C is ik ga liever naar België. Daar is geen treintje Oosterhuis. Ik ja. Dat kan echt van alles zijn, hè? Ja, ja. Nou ja, god. goed. Ik wist eigenlijk het enige van treintje Oosterhuis. De god maar wat? Ja. Waar blijft het geld? Waar blijft het geld? Waar blijft het geld treintje Oosterhuis? Nou. Ga ja, je hem nog een keer horen? Dat, ja, dat helpt misschien wel. Komt ie. Maar het is ook achter tevoren, of niet? Ook nog. Je hoort Satan ook terug, als je goed luistert. <laughs> uh, waar kwamen ze we weer voor? Uh, nou, in ieder geval niet A, dus dan blijven we over B. Hoeveel weegt Treintje Oosterhuis? En C. Ik ga liever naar België, daar is geen Treintje Oosterhuis. Dan zeker C, toch? Ja, maar B hadden ze kunnen googelen. Precies. <laughs> nou. Weet ik niet. Houdstaan ja, is dat zo? Houd ze doen het is dat openbaar. Ja. Wat de logica ook is, is, ja. wel, is oh, oh. wel. Ik goed. ga liever naar België, daar is geen treintje Oosterhuis. Ja, Jullie nee. zijn keihard bezig aan een inhoudslag. <laughs> nee, ja, nee. 14-4 is de stand. Wow. En er komen hmm. nog heel wat uh, politieke vragen aan. Dus uh, het komt goed, denk ik. Eerst een plaats. Hier wordt jouw plaats. Mag je hem straks? Uh, Everybody will be dancing doing it right. Everybody will be dancing feeling, it everybody will be dancing and feeling it Everybody will be dancing and doing it everybody will be dancing feeling it everybody will be dancing and feeling it Everybody will be dancing and it right. Everybody will, be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right Everybody will be dancing and feeling it right Everybody will be dancing and be doing it right Everybody will be dancing and feeling alright. Everybody will be dancing and doing it right Everybody will be dancing and will feeling it right Everybody will be dancing and be carrying it right Everybody will be dancing for no feeling all right Everybody will be dancing soon I'm doing it right Everybody will be dancing and will feeling it right Everybody will be dancing and be carrying it right Everybody will be dancing for be feeling it right Everybody will be dancing soon I'm doing it right Everybody will be dancing and you're turning it fine Everybody will be dancing and you're trying to fight Everybody will be drilling every time you're right To the light, be right. if I do that, let's fight your own night. Right. Shadows Everybody on you, break out right to Everybody the light, right. if you lose your way to night. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and feeling your right. Everybody will be your right. Everybody will be dancing to not doing your right. Everybody will be glad to not Everybody will be to how right. you play how to do it If you lose your way you might That's how you know the magic's right If you lose your way you might That's how you know the magic's right a If you do it right, let it go, all night shadows on you, break out into the light. If you do it right, let it go, right. go all night shadows on you, break out into the light. Do it right. Let things go. All night, shadows on you. Break out into the light. If you do it right, let things go. All night, shadows on you. Break out into the light. If you lose your way to my best how. Ik Ja, lekker is, die, ja, hij is wel lekker <laughs> Luc kende dat... hem niet eens. Was... Nee, ja. nee. Ja. Maar het, is het beste album van het jaar van Daft Punk. Ja, ik ken well, well. Daft Punk where featuring Panda Beer. Ja, ja, dit is het laatste nummer dat ze hebben opgenomen toen. In, ook maar in drie dagen zomaar. zo. Maar het is met Panda Bear's opgenomen van uh, Animal Collective. Misschien ken je dat... Mam? Het is echt de eerste ja, ja, ja, ja. keer in 6 jaar dat ik hipper ben dan, ja, ja, ja. dan Willemijn oh, nou weer. Joh, En uh, Sinds Beatles heb ik niet meer, al meer bijgenomen, denk ik. Kom in ja, en de Moody Blues. Hoe heet zijn de, collega's de, in dat NMO Collective? Ja, ik zeg dat alleen als ik punten krijg. Ja. <laughs> oh, heel, goed. heel goed. Het was in ieder geval Ziewerts uh, uh, lievelingsplaat van dit jaar. Daft Pink, punk featuring Panda Beer. Doing it right. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Wij spelen dus de grote eindejaars Bonanza aan tafel. Nog steeds entertainmentjournalist van Glamorama. Rianne Meijer, politiek commentator. Sievert van Lieden, mijn oude radiovriendje. Luc Ikkink. We kijken ook meteen zo weeg Met ja. naar elkaar. Ja, ja. <laughs> en mijn allerliefste moedertje Paula Veenhoven. We hebben zes thema's die we aan het behandelen zijn. We gaan naar de Oranje-ronde. Um, ja, ik had uh, als, uh, als groot Oranje-fan oranje natuurlijk een schitterend jaar. Uh, dat meen ik serieus. Ik, dat ben ik. Um, Diep in mijn hart. Uh, het was natuurlijk wel een, een lach en een bittere traan... want we kregen een koning en we verloren een prins. Uh, maar de inhuldiging daar hebben we het even over... van, van Willem-Alexander, die moest natuurlijk feestelijk ingekleed worden. Je weet het nog, het dromenboek, het koningslied. Mm -hmm. Daar was nogal wat over te doen. Uh, wij maakten toen een reconstructie die speelt in de toekomst... vlak voor het moment dat we weer een koningin krijgen.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 Straks het volle borst meezingen. Hopelijk. Of ik eindig aan zo'n boom net als de Bart uit uh, Asterix en Obelix. Ja. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Meteen die eerste avond lichtte er een tipje van de sluier des onheils op.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 Het is een vlaggenschip, vind ik. Het is open, plechtig. Het is jong, het is oud. Het is modern en het is klassiek. Het is alles in één. Het is wat Nederland is. Door de regen en de wind. Op Twitter werd hashtag Koningslied meteen trending topic. En de meningen over het lied waren ook meteen keihard. Nico Dijkshoorn, Ed Dijkshoorn. Ik ben voor milde steniging voor iedereen... die aan deze wantaltige troep heeft meegewerkt en nog gaat meewerken. Wim de Bie, add Wim de Bee. De tekst van het Koningslied is schokkend. We leven in een open inrichting. Jordi van de Bovenkamp, add your idee. zet het Koningslied op volume 10... en het behang flikkert er vanzelf vanaf. Volkskrantcolumniste Sylvia Witteman startte zelfs de petitie... nee tegen het Koningslied. Dat bijna 40.000 steunbetuigingen kreeg. En 3FM-dj Giel Beelen was ook al niet te spreken over het lied. De eerste en de laatste keer...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 Het waren rumoerige tijden. Terug naar de onze. Nou, mooi was het, rolop. Omstreden dus, dit koningslied, maar wel een nummer één hit. We gaan het even kijken hoe het is blijven hangen. Jullie mogen zo mee gaan zingen met het refrein. Ziewer oh. en Janne zijn oh. aan de beurt. En het is jullie vraag. Jullie mogen kiezen of je zelf wilt beginnen. Doe je het dan foutloos, heb je sowieso de twee punten. Maar als zij het beter doen uh, uh, jullie dan pakken zij altijd nog één punt. Als zij beginnen en ze doen het fout, dan krijg je niks. Ik zal, ik zal altijd uitgaan van je eigen kracht. Ik snap, het, ik snap de opzet niet. Ah. Maakt niet uit. Wil je zelf beginnen met zingen of niet? <laughs> uh, nou, Rianne, ik, jij ik kent het helemaal? Ik kom tot twee liedjes. We beginnen. De eerste twee zinnen krijg je zo meteen. Uh, uh, oh, door de regende wind zal ik naast je blijven staan. En daarna moet je... Nee, dan maar we hebben we wel zijn we een beginnen. muziekje toch? We, we hebben we. Een muziekje muziekje. Jazeker, nee. het is karaoke. Ik zal het Luc zien doen eigenlijk. Eetje. Ja? Ja, ik vind het prima. Oké. U snapt de ja, maar... opzet. Eerst twee zinnen en dan invallen. Ik zat in Zal tijd, ik naar. Ik in blijven staan. tijd in de plevans hoor. Dus. Oh ja? ja. Oh, nou, dat komt dan even goed uit. <lacht> Het is mij <uit. lacht> een beetje voorbij gegaan. Zijn jullie er klaar voor? <lacht> Daar komt-ie. Oké. Okay. Ik vertrouw je in alles wat ik vind. Zou zou zo maar kunnen. Natuurlijk. <lacht> ik, uh, nee, ik weet echt niet. En, uh, Zet maximaal dat. Ja, nou ja, het is echt een hele kromme tekst, hoor. Maar dat, dus daarom zou het wel kunnen kloppen in principe. Zo lang als je leeft. Te lang? Zo lang. Should so <laughs> maar het was wel de weven van Stamppot. Ik vind het nog niet goed genoeg. <bes Kollening> nou. Ik had die rap willen hebben. Het spijt me. Zijn jullie er klaar voor? Ja, wat gaan we nu... Jullie gaan hetzelfde doen en kijken okay. of jullie verder komen. Oké, okay, kom maar dat, op. Dat is altijd een uitdaging. Komt-ie. Ik bescherm je zo lang als, oh, als je ik bent. leef. Wie zegt dat allemaal? Iets van neem maar voorin. in de bla bla bla. Wind. Zijn we verder? Ja hè? Hoe schermt hij ons? Ja, Houd me veilig. Koning, zo alsjeblieft. Oh, maar dat was ook het ingewikkelde van het hele lief. Zo. Maar wie, wie beschermt nou wie? Uh, ja. nou. Nee, dat lied is helaas. Zijn wij voorbij gegaan? Maar... Uh, wat, wat, wat weet jij, mee? Ik had er geen touw. Ik kwamen wel zeker. Genade zet toch? Uh, dat was meestal een punt. I, ja, Alleen al voor nou, de volgende keer Dat goed, hoor. Rianne heeft de boel gered. Er kwam meer uit dan één woord goed, geloof ik. Even terug. Voor, Top, door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt. Ik behoed je voor de storm. Hou je veilig zolang als ik leef. Hou je veilig, is mooi hè. <laughs> nee, nee, de koning Willem-Alexander... Ja, die hield... De a, die hield zijn eerste kersttoespraak... nog maar een paar dagen geleden. Zo ook stonden prinses Margriet... en meester Pieter van Vollehoven. Mijn moeder gedurende 33 jaar bij. Mijn oom en tante... hebben zich naast hun eigen werkzaamheden met verven ingezet ten dienste van haar koningschap. Hij bedankte zijn oom en tante Pieter en Margriet... voor 33 jaar trouwe dienst. Toch is Margriet niet helemaal kansloos om nog koningin te worden. Luc en Paula, hoeveel mensen heeft zij nog voor zich... in de lijn van troonopvolging of bot gezegd, Als de koning morgen neervalt, wie moet er, er dan nog meer sneuvelen... voor Margriet koningin worden? Ik hoef alleen een aantal te horen, maar denk even hardop. Drie? Drie? Drie? ja dat het is drie prinsesjes en dan en dan magie ja tuurlijk nee want je Maxima komt nee Maxima niet mag ik een getal drie drie dat is goed vijf jullie hebben mee kunnen rekenen toch vijf drie meisjes dan Maxima's nee Maxima's rechter nee die een oh ja en dan komt Constantijn moet wel iets sneller wil nu wel een getal en dan... en dan vijf Vijf? Ja, dat is niet goed. Het zijn er zeven. Ja, het zijn de, wow. het zijn de drie meisjes. Ja. Dan uh, Constantijn. En dan zijn drie kinderen. En oh. dan oh. Margriet. Want die Ach. doen ook gewoon nog mee. Ja. Oh. Hello. Oh. Dit is Radio 1.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 Enkele buurlanden van Zuid-Soedan hebben rebellenleider Machar een ultimatum gesteld. Als Machar niet ingaat op het door president Kier voorgestelde staakt het vuren, zullen ze ingrijpen. Op welke manier is nog niet duidelijk, de landen zijn bang dat het conflict overslaat. Artsen zonder grenzen waarschuwt voor uitzonderlijk geweld in de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui. Christelijke en islamitische milities bestrijden elkaar. En in Bankier zijn geregeld wraakacties en lynchpartijen. Er worden zelfs gewonden in ambulances en ziekenhuizen gelinst. Een marathonschaatser Sjoerd Huisman is overleden. De 27-jarige Huisman kreeg afgelopen nacht een hartstilstand. In 2009 was hij Nederlands kampioen marathonschaatsen op natuurreis. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tijalf in Heerenveen... is vanavond een minuut stilte in acht genomen voor Sjoerd Huisman. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Hebben we het net tijdens het nieuws nog even over die rel met Frits Barend? Wat is dat nou, uh, Rolof? Ja, die vertelde op Radio 1 dat Willem. Uh, want het is natuurlijk best wel raar dat hij dat in zijn speech. dat hij nog mensen ging bedanken namens zijn moeder. Maar dat moest hij doen om de bol te steken. Je zusten. bedoelt, hij, hij bedankte Margriet ja, en Pieter. En Pieter voor, voordat in, ze zijn moeder hadden bijgestaan. In de kersttoespraak. Je zou ja. zeggen: dat moet beter ik zelf doen. Dat heeft ze niet gedaan. Uh, en toen bleek de Apeldoornse tak. dus de vervolle hoofdjes en hun zonen. woedend, woest omdat om Beatrix om Bea ze Patrick's nooit bedankt niet heeft. gedaan heeft. En toen, eh, kennelijk, heeft willem Alexander gezegd... nou, dat doe ik nog wel even, een soort ah, goedmaker. En dat zou dat... Ik zou het dan eigenlijk twee keer moeten doen, vind ik. Hoezo? Nou, dan maak ik het pas echt goed. Als het... ja <laughs> ja. Het, ja, maar en, en Frits Barend <laughs> weet dit soort dingen. Die is vriend van de familie. Ah, ja. van de vervolle hoogtjes dus. Van misschien wel beide kanten, dat weet ik niet. de peacemaker. Ja, die belt met iedereen natuurlijk. En dan weet Rianne ook nog het, het gerucht van de nieuwe liefde van Beatrix. Ja, Meneer, uh, meneer Dupont, uit ja. de bijzonder vermogende Dupont-familie. Niet zo vermogend als Beatrix, maar ze hebben wel 745 miljoen met z'n allen. Maar... maar wie is hij? Hij is een, een, een zakenman. Nou ja, hij is gewoon een, een rijke meneer. Hij kreeg uh, een tijdje terug een. een een zilveren anjer, geloof ik, opgespeld door Beatrix. En daarbij zou ze bijzonder liefdevol naar hem hebben gekeken. Maar dit is een En dat is een beetje de, <laughs> de <laughs> reden waarom er wordt gefluisterd. <laughs> ik heb de foto gezien, daar kijkt ja. ze inderdaad heel, heel schattig naar hem. Ja, maar uh, ze schijnt nog, naar nog wel meer mensen schattig hebben gekeken. Maar die dit, dag. dit is vooral een dikke vette roddel. Ja, ja dit komt uit een Duits, Duits roddelblaadje. Ik zou er nog niet, te, nog niet te veel op rekenen. Ik geloof dat ze dingen wel meteen doen. Nou, die Duitsers zijn wel goed ingevoerd hoor. In dat, dat soort dingen. dingen. Ja. Vroeger ja. hadden ze het ook altijd goed als er. Uh... Nou ja, ze zullen ja, het wel eerder tekenen. opschrijven dan als... bij ons. Want hier hebben we natuurlijk die ja, media -code, ja. zeker voor het Koningshuis. Maar vooralsnog lijkt er niet heel veel spannend aan de hand. Maar hou me in de gaten, die meneer de Prins. zeker. Ja, meneer Dupont. Dupont. Luc, ja. jij hebt een plaatje uitgezocht. Ja, inderdaad, ja. Weet je nog welk het was? Ja, denk, dat weet ik wel, ja. <laughs> Moet ik het zeggen? Ja, doe maar. Mighty Cyrus met Wrecking Ball ik dacht, ik ga voor een lievelingsplaat gewoon even, even knallen. Ja, het is toch een van de grootste hits van het jaar. Misschien wel de grootste artiest van het jaar. Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. of love no one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can live a lie Running for my life I will always want you I came in like a ray Zit allemaal wat te lachen, maar het is gewoon een goed nummer. Ja, ik vind het, echt, het, is, ja, het is echt. Tuurlijk is het een beetje plat en zo. En het, is allemaal, uh, het zit goed in elkaar. Het zit fantastisch goed in elkaar. En, ja. en, en, maar ik heb het ook speciaal uitgekozen omdat dit ook echt wel het jaar was van Miley Cyrus. Dus ze is bijna uh, persoon van het jaar geworden bij Time. Of, nou ja, bijna, maar ze was in ieder geval genomineerd. Ja, ze was genomineerd. En uh, vanuit het volk ook. Hè? Dus het volk heeft liever, uh, liever Miley Cyrus. Maar als persoon van het jaar. Dus... Maar die was gehackt, toch? Nee, ja, dat, ja, was wel. Het wel. Oh. dat was gehackt. Ja, maar dan nog. Dat ja. mensen dat doen voor <laughs> Miley. <laughs> ja, dat vind ik zo mooi. Hè. En zoals uh, MTV heeft er, geloof ik, de Queen of Pop. Uh, ja, pop. en, en, en, en een, een legendarisch optreden op uh, met, uh, met Robin Thicke. He, dat ze daar in, in de ondergoed staat, met het twerk. twerk, ja. ja, tw al twerkend. Ja, ze heeft ook daar is. Ja, ja, nee, ja. maar het is echt, dit, dit ja. was het jaar <laughs> van Miley Cyrus. En jij zei net van ze, ze, dat wist ik niet, maar ze kan echt schitterend zingen. Zij kan heel mooi zingen. En uh, want ik, nadat ik verslaafd was geraakt aan dit liedje, ben ik een beetje gaan googlen. En er staan dus op internet ook allerlei filmpjes van haar uh, dat zij uh, backyard sessions doet. Dus dan is ze in haar achtertuin, een paar jaar terug alweer, is zij aan het uh, zingen gewoon met haar band. Want ze had toen ook echt een, een, een bandje die met haar meereisde, ter, country liedjes aan het zingen was en zo. Nog voordat ze dit deed. En uh, daar zingt ze onder andere Jolene. Uh, van, Dolly van Dolly Parton. En dat doet ze echt heel goed. En zij klinkt ook haast als een soort nieuwe, nieuwe Dolly Parton. En ja. nog een paar jaar eerder heeft ze ook met Dolly Parton opgetreden. En dat zou ook filmpjes op YouTube. En ja, want haar vader is Billy Ray Billie Cyrus. Cyrus. Een yeah. yeah. yeah. yeah. medium succesvolle uh, country. country artiest. Achy breaky heart. Ja, ik geloof het wel, ja. We zetten even een linkje van haar dat ze Dolly Partners zingt... op onze Twitter, BNN Today. Um, what's next, Roland? Entertainment gaan we het over hebben. Oh, juist. Ah, beginnen bij uh, Anouk, het hele land was zijn rapper. toen Anouk, onze Anouk, de finale van het Songfestival haalde met Bird. Bij Today vonden we Ben Kramer eigenlijk een veel betere kandidaat. Die verdiende wel een herkansing nadat hij in de jaren zestig... treurig onderaan eindigde. En dus lieten we Ben gewoon een eigen versie in zingen. And down the rooftops, out of the sky like raindrops. No air, no brighter ride. Leve! <tries> Anouk werd uiteindelijk negende. Uh, Seward en Rianne, entertainment, dit moet goed komen, hè? Ja. Welk land won? Denemarken. Nou, dat zou je vast weten. Denemarken. Dit ja. weet jij, hè? Ja. Emily De Forest uit Denemarken. Denemarken. Ik krijg van de regisseur hoe je vrees goed pingeltje. Nou, speciaal omdat het nog kan. Ah, eindelijk. En omdat jullie zo weinig ja, horen vanavond, precies. doe ik hem alsnog even. Nou, ze zijn met een aardige inhaalslag bezig. Het nou, dat melden? Het helemaal niet verkeerd. Voor um, Luc en Paula. Vanaf nieuwjaarsdag 2013 hebben we kunnen genieten van de showbiz van het jaar, die van Raf en Syl. We hebben veel besproken, Sylvie Meis. Ik heb het allemaal niet gezien. Ik heet Sylvie Meis. Zeker wel een bewuste keuze geweest, Dat heb ik altijd geheten. Het is echt weer even terug zijn.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 Raf is nu helemaal gelukkig met Sabia. Die kennen we vooral als de ex van Galit Boularous. Maar, Luc en Paula, hoe heet Sabia eigenlijk van, van, van, van der eigen. oei, oei. Ik oh. heb meer keuzes. Nee. Nee. <coughs> hebben we geen. Uh... Ja, ik geef je meer keuzes. Oh, okay. jawel. Ik dacht dat je het ging roepen, Luc, dat je het al wist. A. Nee, Illich, nee. B. Osdemir of C. Engicek? Jeetje. je? Osdemir. Ja? Denk je niet? Of denk je? Een, uh... Zal ik Albert even bellen? Ah. <laughs> Ja, ja. <laughs> Leuk, kom op, dat moet jij weten. Nee, ik heb echt geen Wordt het als mier? We gaan voor als mier. Niet goed. Tot Rianne. Dat het is, is C. C. Het is C. Engie check. Inderdaad. Ja. Dat is weer een puntje hoor. 15-8. Het is nou, bloedspannend. <laughs> en de volgende vraag is weer voor jullie. In januari overleed actrice Christel Adelaar op 77-jarige leeftijd. Haar naam doet jullie misschien geen bel rinkelen, maar ze speelde van 1958 tot 1963 een van de hoofdrollen... in een bloedpopulaire serie. Zo, al die vieze bij wegenmodder moet eraf. Ja, Adelaar speelde een woonwagenbewoonster met een vooruitstrevend huwelijk... want haar man mocht van het personage van Adelaar... zoveel make-up dragen als hij wilde. De dochter in de serie heet Petra. Welke rol speelde Crystal Adelaar? Is het Mama Mamaloe? Zou het Mamaloe zijn? Zou kunnen, van ja. Van Pipo de Clown? Zou goed kunnen, ja. Laten we daar maar voor gaan. <lacht> yes! Hartstikke goed. Het is Mamaloe van Pipo de Clown Met inderdaad een man vol make-up gesmeerd. Dan gaan we naar uh, toch wel, ja, het fragment van het jaar eigenlijk. Hè. Tja, en um, wat moet je dan nou zeggen? Er komt een... Uh, <lacht> Ja, ik Einde van 20 jaar Studiosport. Het is, ja, is heel moeilijk tof. voor Peperstraten. Hij kreeg het helemaal te kwaad. Toen hij voor heel veel geld van de NOS naar Fox ging. Twan is een grootheid. Er is zelfs een lied over hem gemaakt door de Vliegende Panthers. Luc en Paula. Welke twee bekende mannen worden ook in dat lied bezongen? Jeetje. Dat zullen dan ook wel ja, ook van Studiosport zijn, denk ik. Denk ik dan. Maart en Tom. Maart Smeet en Tom Egberts. Ik brabbel me wat, hoor. Nee. Nee. Het is een open vraag, dus. Ja, voor jullie wel. Ja, voor voor we zijn de hele twee die ik ken, dus... Ja, ja. wij gaan voor Marsmeets en Tom Egbers. Marsmeets Smeets en Tom Egbers. Dat kan ik niet ah, goed ah, Sorry. Ik denk Umberto Tan en Jack van Gelder. Umberto Tan. Ik, dat eh, nee, zou het nee zijn, dat is, het is ook niet goed. Sorry. Ah. Laten we even luisteren. Tom van Peperstraten, Tom van Peperstraten, Frank Dumas. Ja. Het oh, ja. Frank Frank Frank Frank zijn Frank Dumosh en Ben Bot. Ik ken nog een heel goed verhaal over Frank Dumosh, dat ze op zijn werk dit verhaal zongen. Maar dat zal ik voor de andere <laughs> keer bewaren. Uh, hij kon wel een hap uit het bureau nemen, namelijk Bader Hari gaan uh, naartoe. Hey, ja, en... jongens, even tussenstelling. Oh, sorry. Oh. Moet je kijken. Heb, je hem? heb, je, heb uh, jij hem? Weet jij hem? Uh, Luc en mijn moeder 14, maar ze komen van ver. Zie we er Rianne, tien oh, ja. inmiddels. Oh, oh, nou, dan moeten we echt ons best doen. Ja. De en de, de politiek komt nog. Oh, jongens. Maar sluit ons niet aan. Nou. Nee, nee, weet. mam, nee. Hoe zou die uh, durven? Alsof wij niks van politiek weten. Alleen maar Ziebert, ja, ik wil het weten. Oh nee, Sabia, dat weet Luc wel. Ik vind me wel een beetje tegen dat je dat. Ja, ja, mijzelf ja, ja. ja. ook. <laughs> Badderhari Ja, Badderhari, nog zo soopen heen En stel komen er achteraf en Sylvie toch wel als tweede soap uit de bus Na alle gedoe rond Badder kon stelt het allemaal niet meer aan Natuurlijk het makkelijkst zou voor mij zijn om te zeggen Nou, weet je, ik laat je wel even zitten En uh, het hoeft allemaal niet meer en, uh, Nee, ik neem uh, de leuke momenten En uh, met de mindere momenten uh, Hoef je niet om me te rekenen. Nee, dat is helemaal duidelijk. Gelukkig voor Badder zijn er nog wel anderen die hem steunen. Zij doken voor een belangrijk gevecht deze boodschap op. Luister goed, vooral Siwit en Rionne. Jullie mogen ze eerste. we wish you good luck for your fight 8 of November. We support you. Welke wereldster, maar echt wereldster, hoorden wij hier? Wie wenst Baddari hier succes? Nou. Ik Team Baller. Een uit wie bestond uh, dat ja, uit? Ja, uit, uh, uit Nederlanders. Uh, nee, het zal een Marokkaan zijn. Dit. Ken kennen een Marokkaan? In de, in de vechtsport? Nee, in de wereld. Nee. Roept u waar nu? Uh, Bassi. Ik weet het niet. Nee. <lacht> <lacht> Luc en Paula. Ja, volgens mij was het Ronaldo. Oh, oh, Ronaldo. Ronaldo. Ja, ja. Ah, ja. Nou, toch een voetballer. Het ja, was Ronaldo. Ah. Eén puntje daarvoor. Oh, meteen naar die ja. Was dit toch wel je favoriete Kende rel, je? Rianne? Jij zit natuurlijk ja, dit, was, dit was mijn allerliefste ja? rel. Ik ja. denk trouwens ja. nog Stel steeds Badder dat ze je... gewoon nog steeds bij elkaar zijn. Ja, zijn er zijn toch weer foto's ja, ze van. Zijn laatst weer, uh, ze zijn een paar weken terug gesignaleerd uh, romantisch dinerend in oh. Marrakesh voor Baddersche verjaardag. Ik denk, mijn theorie is dat ze uit elkaar waren voor de alimentatie en het afwikkelen van de scheiding van Ruud. Maar goed, we zullen het zien in 2014. Oh, nou, ik las net dat Stel broodmager was. Dus ze moet wel wat bij eten dan in Marquis. Uh, ja, Markees, dat ja. daarvoor ja, was misschien ja. ook. Ze ja, ja, dus ja, zag ja, ja. er wel beduidend beter uit alweer. Oh ja. Misschien moeten we het even googlen. is ja. ja. heel kruiddik. Ja. Goed, de favoriete reel van Rianne. Eh, ook jouw favoriete plaat, Rianne. Ja. Gaan we draaien. Welke was dat? Weet je dat nog? Welke je hebt opgegeven? Ik had er twee opgegeven, dus ik weet oh. niet welke jullie hebben gekozen. Die blijen. Is oh, het is happy van verwel dan. Hmm. Geen uitleg toch, Rianne? Gewoon Nee. Super goede plaat. Nou ja, vooral omdat ik vind het, vooral, vond ik het een goede plaat... omdat Pharrell wel weer een beetje terug is sinds dit jaar. En dat vind ik echt heel knap. Ja, een beetje. ja. Want, alle hits van dit jaar. Ja, nou ja. en hij was, uh, hij was denk ik... Nou, hij was echt wel een flink aantal jaartjes ineens nie, niet meer zo relevant. En nu uh, is het zijn jaar geworden. Misschien ja. nog wel meer dan van Miley. Luk. Nou. Dat wil ik wel een boompje met jou opzetten. Radio 1. BNN Today. We eindigen ernstig in Den Haag, waar het dit jaar helemaal aan elkaar hing... van akkoorden en gedoogsteun. Het groen links van Bram van Ooyek doet er niet aan mee. Die zijn veel te druk met zetelstellen. Bram van Ooyek was hier te gast eerder dit jaar. En Roelof, jij, jij speelde toen de molen der clichés met hem... en hij beet flink van zich af. Je moet altijd onmiddellijk zeggen, nee, ik ben geen tussenpaus. Bram van Ooyek wordt lijsttrekker en bij de verkiezingen René liefst weer. Ja, dat is, ik ben geen tussenpaus, dus... Uh... Dus, Ja, Bram van Ooyik, de man met hobby's als zandvissen en postzegels staren. Hij was vroeger in een vorig leven diplomaat, ongetwijfeld eentje die als een parkeerbonnen wel netjes betaalde. Hij was ambassadeur zelfs, maar in welk land? Paula en. Nee, ja, als je fouten mag Nee. Het was geen A. Oh ja. Ja, A. Kazachstan, B. Benin of C. Belize. Oei. B het is basisken. Benin. Basiskennis, 6 ook. Benin. Benin. Benin. Ja, dat is oh. ja, basiskennis, hè? Dat, eh... Ja, dat zag ja, ze ja. nou niet uit, hè? Aantekeningetjes, Siewert, Wist. Je hield het, het nog ook. even spannend. <laughs> nou, deze is voor jullie, hoor, onze politieke dieren. Jeroen Dijsselbloem, die is up next. Die kreeg een mooie baan in Europa. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is maandagavond in Brussel gekozen tot voorzitter van de Eurogroep. I, for one, will definitely try to build some bridges between the North and the South. The AAA's and the non-AAA's. The austerities and the non-austerities. Dijsselbloem was de enige kandidaat voor de functie. Dat is niet helemaal waar, want ik had ook een brief gestuurd. Nu zijn ze aan hem gewend. Maar in het begin vond de wereld Dijsselbloem maar een beetje een schuchter type. The Wall Street Journal vergeleken met EU-president Van Rompuy de enige man die nog saai is dan Bram van Ooyek. En Catherine Ashton, de buitenlandchik van de EU. Wat waren Van Rompuy en Ashton vergeleken met Dijsselbloem volgens die krant? A. Popidolen, uh, B. Filmsterren of C. Charisma-bommen? Deze weet jij toch? Uh, ja, ik heb het stuk wel gelezen, maar... Dat waren volgens mij... C, charisma Charisma Charismabommen. Nee, dat is niet. Filmstelling. Ah. Op je eigen terrein. Oh, wat zei je daarna? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, daarna zei hij niks. hebben dat ik ook gelezen. Ja, ja uh, Nou, roept u het ja, maar nee, nee, nee. Luc en Paula. Ah? Ja, ah? A? Ja, ja, ik zou ja, zeggen ah. popidolen. Ja, pop ah. Oh, shit. Hij gaf het <laughs> nog bijna weg. Filmsterren. Gaat hij dan niet toch nog naar ik hem Sielder? <laughs> Gaat hij dan toch niet nog naar Ik kijk even ik naar die jury, puntje, puntje. de jury. Achtkoppige jury. 5-3, ja hoor. Ja. Drie, drie, oh. Kees van de redactie. Ja, want er was nog één optie over. Ja, nee, maar hij ja. riep het ook al te zeggen. Ja. Olof. Uh, wie hoor je hier? Ja, ik vind mezelf jong en modern. Van Wildeburg. <laughs> Ja? Ja, ja is wel van ja. Dat maar is dan... helemaal goed. Maar ja. <tie> oh, dat was wel echt een vraag. Ja, ik vind je ja. zelf jong en modern? Oh, ik dat het ik was... jong en modern? Nee. Nee, maar ze vindt zichzelf wel, wel, wel jonge en modern. Wat ben je, goed man? Nou, <tie> ja, dit is de kamersvoorzitter aan de van Miltenburg. Is dat een stroef jaar. Want de Kamer vindt dat ze niks kan. De vervolgvraag is voor Siewert en Rianne. Ja, Wat weinig mensen weten is dat uh, Anoushka van Miltenburg... journalistiek gestudeerd heeft. Daar hoef je namelijk ook niet zoveel uh, voor te kunnen. Weet ik uit ervaring. <laughs> ze heeft ook nog even in de journalistiek gewerkt zelfs. Waar werkte Anoushka niet? A. Hart van Nederland. B. Textuur Video Productions. Of C. Het NOS Journaal. Bij Hart van Nederland. Klinkt lijkt me te jong sowieso. <laughs> Dat vind je het zo oud? Nou, nou, het is helemaal goed. Oh. Ze werkte wel bij NOS Journaal uh, en uh, bij. het uh, ene oh. textuur. video uh. Productions. Ah, eigen bedrijf. Wanneer is ze weg, Siebert? Uh, zeg ik wel dreigend. ik bedoel ja, ja. Is, het, meer, het meer open. Het, het, het is... probleem met haar is, is dat in de regel staat dat de enige die mag beslissen of we weggaat, is zijzelf. Zelfs als er een meerderheid van de kamer is, gaat ze niet weg. En het is wel iemand met een redelijk groot. Uh, hoe noem je dat? Plaats voor de kop kennelijk anders was dus het moet wel, wel heel gênant nog gaan worden de komende maanden wil zij weggaan nog veel gênanter. Ja. maar goed als als zij als fractievoorzitters nog een keertje met haar gaan praten en zeggen nou dit, dit ah ja, het, gaat echt het niet gaat uh, na het kerstreces gebeuren in januari en dan gaan ze dat gesprek voeren ja dus dat wordt wel spannend. Ik vind het een maar, beetje zielig ook wel. Weet dan, dan, je? Nou, ik heb ja. ook het idee dat mensen meer sympathie hebben gekregen... Ja. nu zij zo wordt aangevallen ik dan vond, daarvoor. Ik vond het eigenlijk... heel leuk dat, dat ze daarna liep... in een artikel in de Volkskrant uh, liep ze die maandag uh, de kamer in. En kreeg ze die handzoen van Rutte ja. en zo. En dan ze straalde helemaal. En dan dacht ik, oh, dat is leuk. En met van, de noem, die was het Ja, Dat was gewoon even leuk. We gaan snel door. Dat helemaal serieus, hè? Ja, nee, wel. Ja, dat heb ik echt. Maar ze had nee. haar ook veranderd, hè? ja in een knotje. Je zou er eens ja, moeten een zien voordat ze de kamer inging. Dat was het een soort van SP'er met, met punten-spikes op haar hoofd. Heel ja. bijzonder om te zien. Kun je op, eh, op oh, internet googlen... Hele... Van Miltenburg eh, daarvoor, Ik. dat kun je het zien. Oh. <laughs> <laughs> Willemij, je zei het net al, 2013 was het jaar van de akkoorden. Het regeerakkoord wordt voor de derde keer herschreven in, uh, in een paar maanden tijd. Dat is al nooit eerder vertoond, volgens mij. Ah, die slop heb helemaal gelijk. Zorgakkoord, woonakkoord, herfstakkoord... pensioenakkoord, energieakkoord, maar... Siewert en Rianne, want ik vind dat jullie de laatste vraag mogen spelen. Welk yeah. akkoord hoor je hier? <tie> oh, <God. tie> Hij komt nog een keer, luister goed. Is dat de A, oh, de smaak. B of de C? Oh, oh. Mogen we hem nog één keer? Nog één oh nee, keer. dat is het tijd om. Nee. Uh. A, zeg ik ook. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Hey. Twee punten Boe. erbij. Woe. En zo is het nog best wel Nou, roffel uh, roffel, roffel. Wil je het al weten? Wil je het al? Uh, a finish. A close finish. Close finish. Je hebt gelukkig geen reclame. Uh, want uh, je hoorde laatst hier de, de journalist van het jaar, Rob Wijnberg, werd uitgeroepen door Jurgen van den Berg. Maar ik heb het nu veel warmer hoor, moet ik zeggen. Aan de linkerkant, Luc en mijn moeder. Aan de rechterkant, Siewert en Rianne. Strijden om de titel beste To Be Today-kenner. Ooit. Ooit. Ooit. Ooit. Ik God. weet niet. Hebben we hebben we nog al... maar 1 minuut 25. Hebben we, een, hebben we al een uitslag? Zeker. Het is 19-15 geworden in het Ooit. voordeel van team Ikink Veenhoven. Yes. En zij krijgen de knuffels, de Aap- Aha. en het nijlpaard. 1915, goed gespeeld. Ja, uh, Goddank en eh, Rianne. Zeker wel. <laughs> Jongens, dit was de. Ja, maak je, pak je biertje erbij, je champagne erbij. Een, sigaret, oh, een sigaretje, wou ik zeggen. Ja, oh, lekker. Tisjewtje. Dit was namelijk de aller, allerlaatste Bienen today, today ooit. Um, ja, en wij vonden het fantastisch om te maken, dit programma. Uh, we hopen dat je met heel veel plezier hebt geluisterd: daar thuis en in de auto en waar dan ook. Um, en we, we, dat is een steengoede redactie, en die ik noem die mensen nooit. Maar ik, ik maak dit natuurlijk niet in mijn eentje. Dus ik noem ze voor één keertje wel. Het, uh, en alleen hun voornamen. Dan onthoud je het beter. Schrijf mee. De beste redactie ooit. Kiki. Kiki. Sorry. Kiki. Lizzie. Michelle. Simone. Kees. Roelof, Mark. En onze grote roerganger Arjan. Dus mijn lievelingsredactie. Dankjewel. Maar we nemen ze mee. Namelijk naar het nieuwe jaar. Want uh, vanaf 1 januari 12 uur maken wij een nieuw programma. Samen met de Varen. zit ik hier. Met Felix Meurders. Dan luister je om 12 uur naar de nieuwsbV. BV. Tot dan. Het was mooi. En we gaan niet huilen. Dankjewel. Ja. Voor het luisteren. Tot woensdag. E en? En. 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een nieuwe koning, we hadden een in inhoudiging. Nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. In sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het Nederland-Russisch vriendschapsjaar. De ene is blijkbaar de, de andere de niet. De plaats voor het WK voetbal. Ik koop gewoon eens een keer dat nieuwe huis. Hoe dat hebben even... we al die eeuwen kunnen bestaan?